Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden, ik riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en het wil wezen, wat zang een nietig mens mij doen? hem 118, vers 3 U zal worden voorgelezen 1 Samuel 17 van vers 34 tot en met 47. We noemden u 1 Samuel 17 van vers 34 tot en met 47. Toen zeide David tot Saul, uw knecht wijde de schapen zijn vaders. En ik kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die. Omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: De Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd.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 Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, roodachtig, met schade schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn gulden. Daarna zeide de Filistijn tot David...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 je barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader en Christus, Jezus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heeren. Heer, bron van het hoogst van het eeuwige goed. Uitvoerder van uw gemaakt bestek. Dat in eeuwigheid zal reizen. Vervuller van alle toezeggingen aan uw gemeente. En bevestiger van de waarheid. Zie ik ben met uw lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wanneer we met de gemeente de Heer mogen zoeken in de toenadering in het gebed, verleen ons de zalving van de Heilige die alle dingen weet en in de waarheid leidt. Opdat we ons samen u de heren mogen opdragen in de wetenschap dat alle dingen naakt en openbaar zijn voor u met wie wij van doen hebben. Maar ook in die wetenschap dat u zich in de weg van de middelen wilt openbaren, want u zou naar het hart. Van Jeruzalem spreken ze toeroepend dat de strijd vervuld is, dat de ongerechtigheid verzoend is en dat ze uit de hand des heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wanneer we samen zijn op de aarde dan zijn we in het gezicht van de hemel, want uw ogen doorlopen de ganse einde. En vanuit de rechterhand van uw vader regeert u uw gemeente, en u doet het rechtvaardig en wijs en zacht. En wanneer u door het dierbare geloof uw handelingen laat zien, o God, en de ogen opent voor uw wegen, dan wordt het waarlijk God, is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Wanneer we samen zijn, dan zijn we ook in die weg van de middelen samen, die u wildet en verordineerde met het heilige doel, de opluistering van uw aanbiddelijke deugden, maar ook onlosmakelijk aan verbonden, de zaligheid van uw kerk, van eeuwigheid geliefd, van eeuwigheid verkoor. In de tijd wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat u vanavond het behagen, het woord dienstbaar te stellen. Dat uw kerk werd gebouwd, Sion's muren hersteld. De vijanden buiten de poorten ontdekt werden. Maar ook vervullend, ik zal Sion... Ik zal daar armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs, Dat ook deze avond u betoon aan de zijde van uw gemeente te staan. Want eenmaal is in de moeder belofte tot een ontkleed verloren adams geslacht getuigd. Dat u vijandschap zou zetten tussen u en tussen de vrouw. En u zult het waarmaken dat de zaad aan de kop zal worden vermordeld. Maar ook dat uw heerlijke naam daardoor zal openbaar worden. Want uw komst, Heere, zal niet alleen in de volheid des volheidestijd zijn. Maar ook straks op die wolken des hemels wanneer u gericht zult houden de schapen van de bokken onderscheiden en uw kerk eeuwig invoerend in die volmaaktheid waar God alles is en in allen, dat u ook onze jeugd gedenkt en dat u arbeiden mogen in de harten van kinderen en dat het zaad u zou vrezen en dienen naar het woord uw beloften, en dat het waar is, uw God, is Israël, is van geslacht tot geslacht. Wat thuis moest blijven, u mocht het willen opzoeken. En u mocht een zegen leggen waar wij het niet vermogen. In alle omstandigheden van zwakte, ziekte, verdriet, moeite. En wat een mensenleven kan kwellen, ook bijzonder gedenkend. En in de broeders van de kerkraad, hij is ernstig krank, hier. En hij weet het, maar u weet het ook. En dat grote wonder mocht nog eens openbaar worden. En de Heer ondersteunen op het ziekbed. En daar te laten doorleven, ik ben uw Meester. Want er is balsem in Gilead. En er is een heel meester al daar. En dan mogen u natuur en genade worden doorleefd. In zijn ziel en in de ziel van de zijn, ook zijn gade. In de zwakheid mocht u willen gedenken. Wat in ziekenhuizen is, willen u betrouwen. Dat zijn ernstige zieken dat u ontfermingen erover zijn, en ook daar werd het bevestigd, dat u middelen gebruikt en zegend op een zodanige wijze, dat we met uw kerk zouden getuigen. Dit werk is door Gods alvermogen, door dus zijn Hand al ingeschiet, omdat we uw goddelijke vingeren zouden opmerken in het leven van elke dag. Laat over wat rouw draagt uw aangezicht lichten, die wezen weduwen in komers staande hout. De vader der wezen wilde zijn en de man van de weduwen. Lieve koning, denk ook aan uw kinderen. Ingewikkeld in de strijd op leven en dood. Dat is uw eigen woord, Heere. Maar u hebt ook beloofd. Daar waar ze een plaats bereid is in de woestijn, dat u ze daar zult onderhouden bij dagen en nachten. En waar zal maken dat u de uit de stam van Juda, die de macht heeft om de zeven zegelen te verbreken en te betonen dat u gaat overwinnende opdat u overwon. Dat u oefeningen geeft in het waarachtig geloof meer en meer doen, verstaan dat het de zaak God is wat we laten Op dat is er al weten dat de krijg des heren is. En ook in die weg vervuld te zien. Jij heren zijt, verwinnaar in de strijd. En u geeft uw volk de zegen. Ontferm u over uw ganse zieën, over de eenden der aarde. Wil in onze midden uw heerlijke naam groot maken, wat de vrije loop van uw getuigenis hindert, wegnemen. En alles wat een mensen leven kan bezetten, ook in uw huis, ook op de plaats, uw woningen, want eer de duivel blijft niet buiten. En alles wat in verluisterd en van u aftrekt, dat gaat mee maar het woord mocht vanavond zijn kracht doen in vele harten. Uw knechten en allen die uw kerk dienen, mogen uw zegen in de handen ervaren en doet ook uw knecht vanavond in alle eenvoud uw woord bedienen, gelovend dat de een zijt de ander, die maait u zijt het die de vastdomme geeft, lieve koning. Onsluit de verborgenheden der schriften en maakt ons vat en ontvankelijk voor de verborgenheden van uw woord en dat om Jezus wel. Amen. We zingen. Psalm 89. Versen 10 en af. Mijn hand zal, goed ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit of revelen handelingen door list of halsbedrog bedrog in uiterst eng te dringen. De boosweg zal het geweld nooit tegen hem gelukken nog in, nog uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. Ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat, verpletteren voor zijn ogen en vlagen wie hem haat. We zingen Psalm 89, de versen 10 en 11. Liefde. Wie. met mij niet is. Die is tegen mij. En die niet met mij vergadert. Die verstrooit. Er zijn. Geen drie wegen. Geen tussenweg. Er is geen neutraal terrein. Op weg naar de eeuwigheid. Die met mij niet is, die is tegen mij, Dat is het woord van Jezus, onder een bijzondere gebeurtenis. Er is iemand tot hem gebracht die van de duivel bezeten was. En hij die kwam om de werken des duivels te verbreken, kunt u lezen in Matthäus 10, openbaart daar Zijn heerlijkheid. De jongen die spreekt, de jongen ziet, en de schare roept in verwondering uit: Is dit niet de zoon Davids? Volk dat uitzag naar de vervulling van de Messiaanse belofte, zie door de wonderen, het wonder van de openbaring, van het vlees geworden woord. Dan zijn de tekenen er, dan is het getuigenis er, het is niet in een hoek geschiet en dan komt er een reactie, namelijk van de fariseeën en die getuigen, hij werpt de duivelen uit door de overste van de duivelen. Dan maakt men van zijn goddelijk middelaarswerk, van zijn openbaring duivelswerk dat doet de wereld niet. Dit doet de Godsdienst. En dat doet Jezus getuige die met mij niet des is, is tegen mij. En die met mij niet vergadert, die verstrooit. Hoe ver kan het dan zijn in een mensenleven? Openbaring van het woord. Een duidelijke openbaring van het wonder van Jezus komst in het vlees. Het zien van zijn goddelijke almacht. Een getuigenis is dit niet de zonen David. En dan, dan zou dat verwondering moeten wekken. Dan zou dat in de ziel blijdschap moeten geven. En het tegendeel openbaart zich. Want er komt een bron van weerstand. En een bron van opstand. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Waarom is die mens toch zo vijandig? Weet u dat niet? Als het werk van deze gezegende in ons leven zich openbaart zoals hij dit toonde in de omwandeling op aarde en ons godsdienstig leven klopt daar niet mee. Ja dan is het een van twee mensen. We buigen of we openbaren dat in vijandschap, in hoon, in spot die met mij niet vergadert, die verstrooit. Die niet bouwt, mag bouwen. Aan de opbouw van koninkrijk, breekt het koninkrijk af. Eén van twee. Daar gaat het ook vanavond over. Als we met de hulp gods opnieuw denken over het leven van David, de naar gods hart, Waar de tijd die achter ons is al enkele malen met u over gesproken hebben en vanavond in de orde van behandeling in 1 Samuel 17, uw aandacht willen we proberen te bepalen bij de versen 42 tot en met 47. 1 Samuel 17 de versen 42 tot en met 47, welke handelt over het strijdperk tussen Israël en de Filistijnen. Dan bepaalt ons dit bij het naderen van een dienstknecht van de hel en het naderen van een dienstknecht van de hemel. Over die zaken gaat dat. Dan hoef ik al die versen u niet voor te lezen. Alleen u duidelijkmakend waar het om gaat. Namelijk een strijdperk tussen Israël en de Filistijnen. En dat naderen van een dienstknecht van de hel. We lezen... Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling en roodachtig, en schade schoon van aanzien. En de Filistijn zeide tot David, ben ik een hond, en wat dan verder volgt. En dan het naderen van een dienstknecht van God. David daarentegen zeide tot de Filistijn, Gij komt tot mij met een zwaard en met een spies, en met een schild, maar ik kom tot u in de naam des Heren, daar heerscharen de God der slagorden is haalt, die gij gehoond hebt. En dan mogen Gods geest ons de waarheid duidelijk maken. Strijdperk, dat woord komt in het thema die we dachten de omschrijving te geven van deze woorden naar voren. Misschien is het u niet zo duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Om het duidelijk te maken, denk ik bijvoorbeeld aan de profetie van Amos. En in die profetie van Amos, daar lezen we in het vierde hoofdstuk, Wat zal ik u doen, o Israël? Dit zal ik u doen. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Wat dat zeggen wil, dat begreep men best. Daar in dat tien stammenrijk waar Amos op de veemarkten te Bethel sprak over de God van zijn leven. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dat wil zeggen, men kende in Israël het tweekamp. U denkt maar in de tijd toen Salomo overleden was en het stammenrijk naar buiten kwam. Toen wilde men dat ook in een tweekamp beslissen. Dan werd er op een stuk land, vlak land, werd er een cirkel getrokken. En in dat cirkel namen twee, de twee kampvechters, plaats in. En dat betekende, nu ging het tussen deze twee kampvechters. Daar kon maar één winnaar zijn. En één verliezer. Dat was een strijdperk. U weet, de kerk zingt dat ook. God is omstands geld. ...in het strijdperk van het leven... ...en onze koning is van als God gegeven. Maar nu, dit beeld dat Amos oproept... ...schikt u o Israël om uw God te ontmoeten... ...wordt hier bedoeld. Wat Amos bedoelde... ...dat was tussen God en ons. Maar dat weet u wel... ...dat als God de mens wederbaren bearbeidt... ...dan gaat het tussen God en tussen u schrijft u, dan is er ook maar één winnaar en één verliezer. En drie werf gelukzalig, die hier in de tijd als een verliezer onder God terechtkomt. Maar God wint het, of in de tijd, of in de eeuwigheid. En nu gaat het hier ook over een strijdpark. En dat strijdpark dat handelt tussen Israël, de Filistijnen. Tussen David en Goliath. Het spitst zich toe in het leven. Ook dat zou breed opgebouwd kunnen worden. Het gaat naar een beslissing toe, trouwens. Dat gaat in uw leven ook. Het gaat naar een beslissing toe. Hoe lang nog? Zo, zo, zo. Of wat de dichter van 39 zegt. Uw leven is een handbreed gesteld, zo of zo. Het gaat naar een beslissing toe. En dat wordt nou ook hier duidelijk in die ontzaglijke strijd. Zeven weken lang zijn de legers van Israël en de Filistijnen gelegerd. Zeven weken lang aan de ene kant... De brallende Filistijn. En aan de andere kant. Het doodsbenauwde volk. Zeven weken lang. Heeft Goliath. Israël uitgedaagd. O, dat getal zeven. Ziet op een volheid. Maar dan is het ook ten einde. En dat nu op deze dag. Na die zeven weken lang. Van hoon en laster. De Heer aan de gaat treden, zal nu duidelijk worden. U weet toch wel, ook dat zong de kerk, de Heer is aan de spets getreden, daargene die me hulpen biedt en ik zal verlost uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Wat er gebeurd is, dat is in het eerste vers van onze tekst u voorgehouden. Wat dan, wel, ik lees, de Filistijn ging ook heen. Daarvoor, maar dat hebben we in de vorige bijbelezing, u geprobeerd duidelijk te maken, is David uitgegaan. Namelijk, al zo naderde hij tot de Filistijn. En dan weet u wel... Dat was eerst een door Saul aangeklede David, door een God uitgeklede David en toen een door God toegeruste David die uitgaat, de eenvoudige herder met zijn staf en zijn vijf stenen in zijn herdersstaf. Hij is uitgegaan. Wanneer u het beeld wat ik u al enkele malen heb geprobeerd buiten te maken in uw ogen in dit ogenblik herinnert, dan weet hij dat tussen die bergen, daar stroomt een riviertje. En op die bedding van die rivieren, daar gebeurt het. En ik heb u de vorige keren ook al duidelijk gemaakt, dat die Goliath al driester en brutaler wordt, want hij heeft eerst wekenlang aan deze kant van de rivier gelasterd en gehoond, en nu is hij die rivier overgestoken tot de voorposten van Israël en op dat moment kwam David in het leger. Dat weet u al, als u de Bijbellezingen gevolgd hebt. En toen is dat afgespeeld, wat we de laatste weken met elkaar overwogen hebben. En u gaat God zijn David in de strijd werpen. Maar met God komt hij daar wel doorheen. En daar heeft hij geloofskrediet op. Want eer dat we naar die Filistijn gewezen worden, is ons gezegd, al zo naderde hij tot de Filistijn. Je kan het als het ware visioneel zien. Daar vanuit de burg, waar Saul zijn tenten opgeslagen heeft met de helden van Saul, zien we hem komen. Zien hem komen naar beneden klauteren, zo langs die rotsen naar het vlakke strand. En op datzelfde moment, want ze hebben van de Filistijnen het goed allemaal in de gaten gehouden. Of dacht u dat de hel de kerk niet in de gaten houdt? Ja, natuurlijk, dat doet de Heer ook wel. Maar de hel houdt de kerk ook goed in de gaten. En als dan die jongen daar eh, afklautert naar beneden, naar de rotsen, naar het vlakken van dat strand, van dat riviertje. Dat komt uit het leger Goriat. Zie hij komt ook. Hij komt ook. En dat is nu eigenlijk wat ons voert. naar de gedachte van het strijdperk. Nu gaat het niet meer over die duizenden Israëls. Nu gaat het ook niet meer over die grote legers van de Philistijnen. Nee, zegt u, nu gaat het dus tussen David en Goliath. Nee, het gaat tussen God en de hel. Daarom sprak ik. Van een dienstknecht van de hel. En een dienstknecht van God. En dat gebeurt nu op dit moment. En nu wordt in deze korte versen die we u hebben voorgehouden. Vele ingrijpende dingen meegedeeld. Troostvol, troostvol. Maar ook om acht te geven. Dat u de strijd van de kerk niet gering moet achten. Dat gaat op leven en dood. Of beleidt onze Heidelberger catechismus niet van de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand? En hebben we daar de beden niet beluisterd? Heren, wil ons in die strijd ondersteunen opdat we staande blijven niet onder zouden liggen? En komen ze niet uit de grote verdrukking? En is het niet waar, we kwamen haast... Dat is vogelvangers net. Maar nu, opdat we attent zouden blijven over de strijd. En ik heb u gezegd, die gaat zich toespitsen. Ja, misschien leven we in zo'n tijd. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat men nog ook niet vergadert, dat verstrooi toch? Zullen we de tekst eens rustig gaan volgen in zijn verborgen betekenis? En is een wonderlijk onderwijs voor de strijdende kerk op de aarde. En de Filistijn ging ook heen. Hij heeft erop gewacht. Rustig verbijt. Zijn uur gaat nou komen. Nu zal het waar worden. Hij die honend en spottend de heerlegers van de God Israëls gehoond heeft zal nu openbaren de macht en de kracht van de hel. Zie hem komen. Zo naderde de Filistijn. Aan de ene kant ziet hij de jongen. En aan de andere kant komt die Filistijn. Het zijn nog maar tientallen meters. En dan zullen ze elkaar gaan ontmoeten. En het is of als de here deze dingen aan ons voorstelt. Om tegen u en mij te zeggen. Gaat u nu eens opletten. Want die cirkel is al geschreven, getekend. En daar komt het hoor. Maar God wint het. Maar God wint het. Al is het dan misschien voor velen nog een onzekere boel. En hebben ze daar in het leger van Israël. Om dat nu zo menselijk tegen u te zeggen. Hun hart wel vastgehouden. Wat moet daar nu van geworden? En aan de andere kant. Zie je die feeststemming. Al bij de Filistijnen. Want ze zijn zo zeker van hun triumf. Van hun overwinning. Dat kan eigenlijk niet anders. En is het vaak. Zo niet ook in het leven van de gemeente gods. Ze hebben mij omringd als de bij. Haha, ha, hij die nee, nee de legt zal toch nooit meer opstaan. Gaat men of vijand hard gestoten tot vallen me onderdrukt. En dan wordt ons een beeld getekend. Ach, als wij met natuurlijke ogen die strijd tegemoet zien. En die ontmoeting van die twee partijen overdenken en ik zie daar die machtige man kop en schouders overal boven met zijn zwaard en zijn spies waar we in het verleden zo breedvoerig over hebben gesproken en ik zie die machtige man in zijn vijandschap naar buiten openbaar komen en ik zie daar zo'n jong klauteren naar beneden met zijn herderskleedje met zijn staf en met zijn slingen. Ja mensen, dat is toch geen partij. Dat, dat moet toch op verlies uitlopen. En hoont de vijand vandaag en de dag nog niet precies eindig. Dat christendom, dat is bijna gebeurd mensen. En die oude mensen met hun tradities en hun zwaarwichtig gedoe. Moet je altijd maar over wedergeboorte en bekering spreken. En over nauwelijks zalig worden. En wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Het is bijna verleden tijd mensen. Dan komt de verlichting toch. En dan krijgen we weer wat ruimte en weer wat vrijheid. En dan is het met dat oude volk afgelopen. Ja maar vergist u niet hoor. Dat is met dat oude volk niet afgelopen. En die Filistijn ging ook heen en gaande en naderende tot David. Ja, ik heb ook gedacht dat op een zeker moment als ze dicht bij elkaar zijn en dat staat zo wonderlijk. En die Filistijn die zag op, hè? hij ziet David komen, dichterbij komen en hij staat daar. Want hij is al lang over de beek gekomen, zo brutaal, hij is dichtbij ik. En dan ziet hij David naar hem toe komen. En dan wordt ons heel veel geleerd vanavond. Zullen we dat eens gaan overdenken? Zie je, hij komt rustig, bedaard, vreesde zij het niet, zich van zijn overwinning bewust. Het kan hem toch gewoon niet ontgaan. Dat is zo zeker dat hij als overwinnaar tevoorschijn zal komen. En dan, dan ziet hij dat uit het leger van Israël een kampvechter ook komt. En als je dat beeld ziet, dan lezen we van vijandschap, van haat, van afkeer. En toen de Filistijn opzag en David zag... Zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, met schaders, schoon, van zijn. Ja, hij verachtte hem. Weet je, die Filistijn die denkt dat ze daar in het leger van Israël de spot met hem bedrijven. Dat ze hem om met hem de spot te drijven een jongeling naar hem toegestuurd hebben. Het is voor deze Filistijn verschrikkelijk. Men acht hem niet in zijn waardigheid. Men acht hem niet in zijn kracht. Men acht hem niet in zijn vermogens. En dan breekt de hel los. Maar is dat toch niet nieuw? Als een mens in zijn waardigheden die hij meent te hebben aangetast wordt. Als je meent in zijn hoogheid niet geacht te worden. Als je in zijn statuur niet gekend wordt, mensen, dan komt dat troon- en kroonzoekende schepsel en al zijn bittere vijandschap naar buiten openbaar, dat kan toch niet anders. Het is het beeld wat ons getekend wordt, wat door alle tijden en eeuwen nooit anders worden zal. Het beeld van de dodelijk, vijandige mens... Tegen God en tegen het leven dat God op de aarde openbaart. Die Goliath, als ik dat zo mag zeggen, ik bedoel het in alle heiligheid. Dat overpaard getilde mens. Waar iedereen het op waagt. En waar iedereen het van verwacht. Die wordt door Israël niet gekend. Die wordt hem niet op waarde genomen. In wezen... Kan dat niet anders of dat moet. En bitterheid zegt naar buiten openbaar. Eén ding wil ik ook nog wel even opmerken. Want als die man daaraan komt en zijn macht en zijn kracht. Dan fluistert het woord van God zo stelletjes tot ons. En zijn zwaardrager ging voor hem heen. Ja zo heeft de duivel altijd nogal van die schildragers weet je wel. Nou, als je voor zo'n machtig mens wat doen kan. Je kan er vooruit lopen bij zo'n dienst zijn. Misschien ook wel van kerkelijke reuzen. En dat betekent hier nog wat bij ook. Spottende reuzen met God, met zijn volk, met de leidingen Gods. Die alles durven aan te tasten. Gods knechten aantasten, Gods volk aantasten, de leidingen aantasten. Dan ben je al een hele reus geworden. Ik lees de schrift. Zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling. Roodachtig schoon van aanzijn. Ja. En laat de heren toch zien... Die David, die heeft wat, hè? daar gaat toch wel wat vanuit. Dan kon die Filistijn niet logen nu, nee. dat hij schoon van aan zijn was. Maar hij zag wel de buitenkant. Dat het een gereinigde was in het bloed, een geheiligde door de geest gods, bekrachtigd met dat geloof dat de wereld overwint. Een mensenkind van God gezalfd, met de zalving van de heilige, die voor rekening Gods is. Ja, maar dat zag die Filistijn niet. Die keek niet achter het leven van Gods kinderen. Dacht je dat de wereld of de godsdienst het leven van Gods volk doorziet? Achterziet? Inziet? Nee toch? Hij zag wel het uiterlijke van hem. En dat heeft hem tot bittere vijandschap opgeroepen. Dat komt de openbaar. en de Filistijn. Nu zeide tot David, ben ik dan een hond dat ge tot me komt? Ja, de taal van de Filistijn. Wat kan ze benauwend wezen in het leven van Gods kinderen op aarde? Denk eens even mij, waarom zegt hij nou ik ben een hond? Maar we hebben gelezen toen David uitging dat hij de staf in zijn hand had. Hè? En dan weet ik wel, mag je niet filosoferen, hoe je voorzichtig moet zijn. Maar er ligt in de waarheid toch nog wel een verborgen waarheid, denk ik. Niet? Trouwens, dat beleid, uw eigen is, Want die zegt, wij aanvaarden dat woord gods niet omdat de kerk het als zodanig aanvaard heeft. Maar omdat de heilige geest daarvan getuigenis gegeven heeft in mijn hart. Daarom geloof ik het woord. En dan komt die Filistijn, ben ik een hond, want daar leggen een profetie in verklaard. Had Israël in de vorige even in het beeld van de herder niet vaak onderwijs gekregen wie God wilde zijn voor zijn gemeente? En kunt u door al de profetieën heen dat beeld niet terugvinden? Heeft Isaiah niet gesproken gelijk een herders en wij? En heeft hij zegen niet gehandeld over de herder Israels? En heeft hij wiens naam Jezus niet gezegd, ik ben die goede herder. En ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend en ik geef ze in het eeuwige leven. Heeft dat niet gewezen op de rijke bediening van hem, die waarlijk de herder Israels is. Hij heeft hem zien komen met zijn herderstaf. En als u het formulier leest van de bediening, en de dienaar des woords, dan staat er, en die wijdende staf is het woord, waardoor hij de kudde wijdt en leidt. Een profetie, He, daar komt een herde naar beneden in de step en hij denkt het, dat is spot, ben ik een hond om daarmee te slaan? Want wat deden die herders ook? Die weiden niet alleen, maar als die kudde belaagd werd, door honden, wilde honden, die om die schaapskudde heen waren, dan nam die herder en die honden die de schapen bedreigden, die werden doodgeslagen. En die zegt: Kom je nou naar me toe om me mijn stok dood te slaan? Als een verachtelijke hond. En toen heb ik gedacht zo zal het altijd ook nog wel zijn, gemeente. De bediening van het evangelie door de staf van het woord is voor de vijandige mens tot dodelijke ergernis. Terwijl het de weg gods is, waardoor hij zijn gemeente wil leiden en troosten en onderwijzen en bewaren, maar wat ziet die wereld en wat ziet die Filistijn van het goddelijk oogmerk? Hij zal zijn kudde wijden, als een herder. Het beeld op zichzelf. Weet u is een prediking. Waarom laat de Heere zijn David in dat herdersgewaad komen. Om die Filistijn in zijn dodelijke vijandschap nog toe te roepen. Dat hij de herder Israëls is. Hij is het grootste voorbeeld van hem. Die Davids zoon en die Davids heere genoemd wordt. Als ook om te heren door de prediking van zijn getuigenis. Zelfs tot de dodelijkste vijandige mens. Om hem te wijden en te leren dat hij tot God bekeerd moet worden. Dat hij zijn vijandschap voor God moet afleggen. Als het nog een heden genaamd wordt. En wat die Filistijn doet. Dat doen de duizenden in onze dagen. In plaats. Van gewijd te worden door de prediking van het evangelie. In plaats om te buigen voor de leer die naar de Godzaligheid is. een dodelijk verzet zich opmaken tegen die reine leer. Een beeld daarin dat strijdperk van het leven. Vol van heilig onderwijs van de heilige geest. En ik lees. Ben je dan tot een hond die tot me komt met stokken? En de Filistijn vloekte David en zijn goden. En daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij. Zo zal ik uw vlees, de vogelen des hemels geven en de dieren des vlaat. Hij vloekte David. Bij zijn goden. Hé. Hey. Dus die Filistijn die beroep zich. Op zijn goden. En die zegt tegen David letterlijk. Die God van mij. Mijn goden. Die zullen u straffen. Want die Filistijn die beroept zich ook op een stukje godsdienst. En toen ben ik een beetje ironisch misschien. Daarover gaan denken. Uh, over welke goden zou die Filistijn het gehad hebben? En welke goden bedoelt hij toch? Zou dat diezelfde godheid zijn die ze geplaatst hebben in de ark, voor de ark, nog niet zo lang terug, weet je wel, toen die Filistijnen in die ark geroofd hebben? Toen hebben ze tot spot van Israels God de ark geplaatst in de tempel van Dagon, de God van de Filistijnen. En toen is God gaan straffen, dat weet u wel. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nu plaatsen we hem hier op de plaats waar de God Dagon het meest geëerd en gediend wordt. En toen heeft God die uitdaging ook aanvaard. Dat was ook een stukje strijdperk. En dan weet u, de andere dag. Daar legde die godheid, die Dagon tegen de wereld. Jongen zeiden ze. Dagon is gevallen. En ze hebben hem weer overeind gezet. En toen ze dat nog niet begrepen. En ze kwamen de andere dag weer in die tempel van Dagon. Toen was het hoofd eraf. En de armen waren eraf. En de benen waren eraf. En nu gaat deze Filistijn een beroep doen op zijn Dagon, op een god met een aangeplakt hoofd en aangeplakte armen en aangeplakte benen, een god die door God al lang vernederd is en die hij opnieuw weer oppoetst. En opnieuw weer overeind zet. En opnieuw weer dient. Nou, daar zit je dan over te denken, denk ik. Wat moet. Wat heeft de Heer in zijn almachtige kracht... al vaak vernederend gewerkt. En wat heeft die dwaze mens... al datgene waar hij mee omgevallen is... toch weer overeind gezet. Hij beroep zegt... op zijn dagon... Met een aangeplakt hoofd. Meer is de wereld niet in de godsdienst van de wereld. En met aangeplakte armen. En met aangeplakte benen. Ze hebben een mond maar spreken niet. En hebben voeten maar gaan niet, zegt Isaiah. En wat doet die wereld? Hij beroept zich op een dode god. Daarmee het leven te kunnen hebben. Nou, dat heb ik soms zitten lezen. Van. En we doen nou een mens. Blind en dwaas. In de gangen gods. Zich overeind houdt met een beetje algemene kennis. Meent nog kennis te hebben van God en goddelijke zaken. Durft nog mee te praten over de leidingen die God met zijn volk houdt. En in wezen van de zaak brandt hij van vijandschap tegen God. Begrijp je? Dat wil de heren ons eventjes zeggen vanavond. Opdat we kinderen gods niet al te verschrikt zouden zijn. Want... Hij roept zijn dagon aan zijn, zijn Godheid. En bij die Godheid vloekt hij. En roept de oordelen uit over Gods kinderen. En de wereld die durft nogal wat. En die gozientje durft ook nogal wat. Ik lees. Ben ik een hond. Dat op me komt met stokken. En de Filistijn verloekte David bij zijn goden. En daarna zeide de Filistijn tot David... Kom tot mij. Zo zal ik u vlees, de vogelen des hemels geven... en de dieren des velds. Waarom zegt hij dat nou? Waarom zegt hij het nou zo? Uh, laat ik eens een voorbeeld zoeken... dat u een beetje begrijpt waar het over gaat. U weet... Toen Izebal zich verzette tegen de bediening van Elia... dat de Heer ze onder het oordeel geplaatst heeft. En toen heeft de Heer in zijn profetie van die Izebal gezegd... het grootste oordeel is, ze zal geen begrafenis hebben. De honden van Jezreel zullen het vlees van Izebal eten. En de vernedering daarvan, daar zong de dichter van... Hun lijken onbegraven, verzaden naar hun dood, gediert in hongersnood. U, u kent het. Dus wat bedoelt deze Filistijn? Hij zegt tegen David: Ik zal je vernederen tot de hel toe. En je zal geen begrafenis hebben. Ik zal je zo in de stof slaan, dat de vogelen, de roofvogels, en het gedierte des vals, die zal je eten en verteren. Zo ver. Gaat hij. Er mag een wezen van David niets overblijven. Geen aangeschrap overblijven. Dat is het doel van de Filistijn. Nog altijd het doel ook van de hel. Indien de hel zijn zin kreeg, dan werd de kerk vandaag en de dag tot een laatste doel uitgeroeid. Geloof u dat? Ja, maar dat geloof ik wel. En wat een wonder om dan met Luther te mogen weten. Ons staat de sterke houder zij, die God ons heeft verkoren. Ik heb in de overdenking van dit stukje na zitten denken. Waarom laat de Heer me toch die gruwelijke dingen zo duidelijk zien? Opdat we tot troost van de gemeente Gods ze zouden opwekken, doe je ogen open. Gaat geen compromis aan met de wereld en geen compromis met de zonde. En met de godsdienst. Want wat vijand is, is vijand. En als God van een vijand geen vriend maakt. Dan zal die tot zijn dood toe zijn vijandschap aantwerven. En daar staan nu die gemeentegods. Midden in die strijd. Je zou zeggen. Hoe kan een schepsel zo onzaggelijk in boosheid zich openbaren. Ik lees. Kom tot mij. En ik zal u vlees... De vogelen des hemels geven. En de dieren des valst. Letterlijk zegt hij. Ik zou je vernietigen tot het laatst toe. Weet je wat de hel wil? De kerk vernietigen tot het laatst toe. En hoe staat die gemeente gods nou? En dat is nou het andere wonder. Wanneer ik u in de eerste plaats heb gewezen. Naar die dienaar van de hel dan wijst Gods woord ons in de tweede plaats naar de dienaar van God. Wanneer een mens, heb ik u gezegd, in zijn eigen waarde aangetast wordt, dan komt daar een vloekende, lasterende, dodelijk schepsel openbaar. De schrift is er vol van. Heb je ze horen roepen? Kruist hem, kruist hem, weg met deze... Heb je ze horen roepen op weg naar Goocheldaan? En heb je ze zien staan, lasterende, toen hij zijn ziel gaf als een voor voorwele. Anderen heeft hij verlost, zelfs zal hij niet. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Hij is nogthans bij de rijke in zijn dood ...en we de ontwikkeling van de tijd zien waarin we leven... ...en laat ons toch onze ogen openhouden, mensen. En wezen van de zaak gaat het ook vandaag en de dag nog aan... ...en om het levende kind. En vandaag en de dag spalt alles samen... ...wereld, godsdienst, schijngodzaligheid... ...en de oren ontbreken... ...en de geest des onderscheid is weinig meer... En een klein hoopskevolk in de strijdpark van het leven, die is in de druk. Maar die gaat overwinnen. En dat betoont deze geschiedenis vanavond tegen u en mij. Niet al te hopeloos, hè. Zie je hem komen? Die herdersjongen. Die in de kracht gods bewaard worden tot de zaligheid. Die ons bereid is van voor de grondlegging. Ik zou het maar met die herdersjongen houden als ik u was. Echt waar. En maar niet kijken op al die grote reuzen. Die om ons heen zich zo openbaren. Want op deze zal ik zien. Op de narren. En de verslagen van geest. En die voor mijn woord heeft. En dat zal nog het wonder van vrije genade uitmaken. Niet waar? Dat heeft de Heer gezegd. Vrees niet gij klein kuddeken. Het is uw vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. Als je zo'n bijbellezing met elkaar ophoudt, Wat wil de Heer ons toch wonderlijke lessen leren. Vooral in de tijd waarin dat we leven. Kleinhoops volk daar op de bergen. En aan de andere kant de machtigen. Van wereld en godsdienst. Daar is hij gekomen. En de Filistijn die kwam af. Heb u gezegd. En ze hebben hem nagegaan. O, ze hebben David zien klauteren. En ze hebben ook die Filistijn zien komen. En dan moet er beslissing komen. En nu gaat God hier in de schrift ons wijzen. Wat het leven van een eenvoudig kind van God is. Opdat je opdat je, je hart er eens naast leggen. En zeggen, o God, is dat nou het leven van Gods kinderen? Daar komt een man naar Gods hart. Ik lees in deze schrift. David... Daar en tegen. Wat is Gods woord? Toch wonderlijk zoet als je het leest. Het is dus niet bijna gelijk. Of het lijkt er precies op. Mensen, dat is niet waar. Het leven van Gods kinderen is andersoortig. Dat heeft een ander begin. Dat heeft andere leidingen. Dat kan je niet vergelijken. Dat is een andersoortig leven. Hoewel, weinig gekend en weinig ervaren. Maar ik zou toch zeggen, voeg je maar bij die godsgezinden, daar mocht je Jezus vinden. En dan David, oh ja, daar gaan we nu met u over praten. Daarentegen, dat heeft niets geen gelijkheid meer. Het is, die met mij niet is, is tegen mij. Wat mij mij niet vergadert, dat verstrooit. Maar zullen we daar eens van zingen? 140, het vierde en zevende vers. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heere, o Rechter van het heelal. Verlos mij van het geweld der bozen, die niets bedoelen dan mijn val. O Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte, gaat mij steeds tot heil verstrekt en in de strijd waar elk het bemerkte mijn hoofd als met een schild bedekt. 140 het vierde en zevende vers. Niet door kracht, nog door, door geweld, door mijn geest zal het geschieden. Here, kom niet in de stormen, niet in de omweders, maar in het zuizen van de zachte stilte. Het leven van een waar kind, gods, ongekenmerkt in heilige rust, in heilig bedaard zijn. In een rustig overgeven. In de wetenschap, want God is aan mijn zij. En hij ondersteunde mij. In het leed dat me genaakte. En ik zal vol helden moed. Waar mij zijn hand behoedt De tienduizenden in die vrede. Daar komt de man aan Gods hart. De eenvoudige herder, in alle rust en eenvoud en in bedaardheid. Het is of de heilige geest ons dat wil tekenen. Als een leesbare brief van het wonder van vrije genade. Als een exempel, als een toonbeeld van het ware leven van Gods kinderen. Die in het heet van de strijd, in alle rust en alle bedaardheid, het met God durven en kunnen wagen. Begrijp je? Daar tekent zich het nieuwe leven in. Het wonderlijke genade. In het drukken van de voetstappen van Hem, die in alles is voorgegaan. Daar komt Hij. De managers. ...schoon staat er, er ging glans en rust en teerheid en eenvoud vanuit. En hij spreekt ook, hij spreekt ook. Ik weet wel, er zijn tijden in het leven, dan kan die man ze zo opslag... Oh, ...dan kan het getuigen soms zo ver weg zijn... Ik ben als een die zoren, niet meer horen wat men zegt, kwaad of goed, en die de tegenrein ontbreken en die daarom zwijgen. We gaan Gods kinderen maar vaak zwijgend over de wereld in het hete van de strijd. Maar als hier ons het strijdperk getekend wordt, lees ik en daar en tegen. Ja. Hij zeide, tot de Filistijn. We gaan de wapens eens tegen overal stellen. Ja, waar jij het mee waagt en waar ik het mee waag. Waar jij het strijdperk mee aandurft en waar ik dat strijdperk mee aandurft. En mensen, ik heb u uitvoerig wel bewust gewezen op de hitte van de strijd. En Gods kinderen, die weten dat het ga toch zeggen wat in mijn hart is. Als de duivel je zo met rust laat. Ik weet niet, ze hebben mij nog niet zoveel meer rust gelaten in mijn leven. Die kerk als die in de strijd is. is de duivel boos is, Dan staat God juist op punt om zijn heerlijke naam groot te maken. En wat lees ik dan? En David daarin deed. Het is zo'n heel ander exempel Dat zich hier openbaart. Zeide tot de Filistijn. Gij komt tot mij met een zwaard. En met een spies. En met een schild. Of dacht u dat David blind was voor de wapenen van de hel? Dacht u dat hij niet zag waar ze mee bezig waren? En dacht u dat hij niet doorzag de ontzogelijke wapenrusting die de hel zich had aangemeten om die kerk te benauwen. Ik kom, zegt hij, met een andere wapenrusting. En dan ga je weer zitten denken, want preken worden niet op een preekstoel geboren. Die worden wel door God aangevuld. Dat wel. Ik dacht, al die wapens, he, die de vijanden van Gods kerk Dragen die zijn gesmeed in de smetsen van de haal, Met het vuur van de vijandschap. Met de hardheid van de molensteen en de diamant. En ze zijn geslepen door hem. Die mensenmoorder is van de beginnen. Al die wapens die tegen de kerk worden ingezet. ...zijn in de smitsen van de huil gemaakt. Loopt je daarmee gewapend over de wereld? Oei. Loopt u met wapens van de hel tegen de kerk? Waarom durf ik dat te zeggen? Omdat er een volk op aarde is... ...daar heeft de Heer die wapens een keer uit de vingers getimmerd. Die hebben ze niet in ingeleverd hoor. Die heeft God eruit geslagen. En die weten dat van... Uh, van haar eigen leventje, hè. Die tijd dat God ze te sterk werd en overmocht. En toen heen al die wapens uit de vingers geslagen. Dus die weten dat, daarom kan ik u dat zeggen. Mensen zijn vijand van God. Maar de wapens van de kerk, die zijn gesmeed in de smetse Gods. In de smetse van het welbehagen. Door het vuur van de Heilige Geest. En gedrenkt en geslepen door het lijden van Jezus. Om al zo dienstbaar te zijn. in die heilige strijd tegen alles wat God mishaagt. Daar komt de man Gods. En die man Gods, die heeft de wapens. Heeft hij zelf niet gemaakt, heeft God gemaakt en hem aangegord aan het strijden. Gij komt. Gij komt, zegt hij, met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam des Heren, daar heer scharen. De God, daar slagorden is er als, dien gij gewoond hebt. Daar staat eigenlijk het woordje Sebao, de onoverwinnelijke. Ik kom tot u, tot de God... De onoverwinnelijke God. Hij noemt hem de God Israëls. En toen heb ik gedacht, ja. Die God die overwon. En die een verliezend volk, ja. Een verliezend volk bekrachtigde. Want dat woordje Israël, dat wil toch alleen maar zeggen dat langs de weg van het verlies de winst is. En dan waar God het gewonnen heeft en het volk Israël wordt, zijn wij verliezers. En dan gaat God het opnemen. Dat zeiden ze vroeger. In de weg van het verlies ligt de winst. Maar in de kracht Gods bewaart tot de zaligheid mag hij zeggen. En dat is mijn sterkte. Niet omdat ik een herder ben. En ook niet dat ik straks ietsje ga gebruiken. En ook niet omdat ik in mijn tas vijf van die gladde stenen heb. Nee, dat zegt hij niet hoor. Jij je zwaard, ik mijn slinger. Jij je spies, ik mijn stenen. Jij je wapendrager en ik mijn herderstaf. Nee, maar dat zegt hij niet hoor. Want die leunt en die steunt niet op zijn vermogen. Nee, die kerk zingt dat toch? Mijn God, ik steun op uw vermogen. Op u vertrouw ik in het verdriet. En wat is dan de vrucht? Dan weet David door het dierbare geloof... ...en de leiding van de Heilige Geest... ...wat het einde zal zijn... ...van deze Philistijn... ...als je je kop gaat eraf... ...dat is een prediking... Want, ...want dat zegt hij dan toch maar... ...ten deze dagen... ...zal de Heere u besluiten in mijn hand... ...ik vind dat toch nogal knappe taal... ...wel geloofstaal... ...want daar staat die vijand... ...nog in zijn volle wapenrusting... Want hij zegt dat niet tegen een ontwapende Filistijn. Hij zegt dat tegen een gewapende Filistijn. Hij zegt dat tegen de hel die nog in volle wapenrusting voor hem staat. Ze hebben tot door het geloof legers overwonnen, zegt Paulus in Hebreeën. 11. En terwijl die vijand nog in volle wapenrusting tegenover hem staat, hij zegt toch ga ik kop eraf. Ik ga je kop eraf. Hier Lees maar wat hij zegt. En te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn handen. En ik zal u slaan. En ik zal uw hoofd van u wegnemen. En, eh, en luisteren, al die wapensdragers van je. Die zo met je meegehuppeld hebben. En meegejubeld, en meegehoond, en meegescholden. Daar gaat de Heer ook nog een rekeningetje mee verheffen. Zou je dat het volk gods. God verheft uw rekeningetjes zo. Zou je dat onthouden, dat de Heer ze niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid voor zijn rekening genomen heeft. Want, want en deze dag zal ik de dode lichamen van de Filistijnen, de vogelen des hemels geven en het waarom. Want daar gaat het uiteindelijk om. En de gangse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Oh, wat een boodschap. Hij zegt, in heel de wereld zal weten dat ik David ben. En heel de wereld zal weten dat ik een Filistijn verslagen heb. En heel de wereld zal weten dat ik overwonnen heb. Nee, maar dat staat er niet over. Hij zegt, de gangse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Zou ik daarmee gaan toepassen? Opdat u luisteren. jong en oud, op weg naar de eeuwigheid. Ik heb gezegd: die Filistijn. die heeft een dag onttussen hulp met een opgeplakt hoofd, met aangeplakte handen en aangeplakte benen. De godsdienst herstelt zich altijd. Hij heeft u wel eens opgelet? Die herstelt zich altijd zelf. En ze gaan rustigjes door. Maar de levende God. De levende God, de God van Israël. Die zal het voor zijn kerk opnemen. Daar is een woord heeft een God. Ja, hij is de God van de Braambos. De nooit beschamende rotsteen van zijn ellende. Mijn ziel, wat treur je dus verslagen. En wat bent u onrustig in uw lot. Berust is Heer welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzondagen. Uw hoop haar leeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. opdat de ganse aarde weten dat... dat Israël een God heeft. Ja, Hij kan, hij wil, hij zal en ook. Heeft de Heer ooit de zijne beschaamd? Mag ik uw hart volgen, God? Kijk eens terug in je leven. Bent u met God bedrogen uit? Heeft de Heer je laten vallen? Heeft hij niet waargemaakt en hij baande door woeste baren en brede stromen om zijn pad? Heeft de Heer door het hele leven nog niet betoond en bevestigd de eeuwige, de onveranderlijk te zijn? Al moet je jezelf duizend keer aanklagen? En dan moet je zeggen dat God duizend keer met u bedrogen is uitgekomen? Maar u bent nog nooit met God bedrogen uitgekomen. No. Op dat de ganse aarde het weten. Dat Israël een God heeft. En met die God wil hij pronken. En op die God durft hij te wagen. En dan zijn we in 1996. Ja. Eeuwen, eeuwen, eeuwen. Na deze. En wat heeft de hel gewoed. Wat heeft de hel zijn slag willen slaan. Later. een na een Izebel, een Athalië, een Nebuchadnezzar, Romes keizers, Romes pauzen. De tijd van de middeleeuwen, de vijandschap van een overheid, ten tijde van de reformatie in ons vaderland. Maar Israël heeft de God. Er zijn de tijden donker, een paars kabinet, een koningshuis dat met God afgerekend de kerk verdeeld verscheurd, Verbindingen zoeken buiten en zonder God. Een klein overblijfsel nog naar de verkiezing daar goddelijke genade. Eenzame mussen op het dak. Roerdompen in de woestijn. Maar een volk dat toekomst heeft op dat hele wereld weten dat deze al een God heeft. En met die God kunnen we verder en met die God komen we erdoor. Die God die nog nooit beschaamd heeft. Ik de Heere. Ik word niet veranderd. En daarom zijt het kinderen in Jacob's. Niet een keus. Nou dient u daar om. Met zijn opgeplakt hoofd. Dient uw sportgoden. Uw modegoden. Uw muziekgoden. Uw godsdienstgoden. Dient, dient de Goliaths in de hoogten. Maar er is een volk op aarde die het met God durft. Opdat de wereld weet dat Israël een God heeft. Zou ik daarop durven wagen. Hoe lang? We weten het niet. De tekenen van zijn naderende komst verbijden. Hij komt om de aarde te richten. Daar. In het strijdperk tussen het Filistijnse leger en Israël. Is de cirkel al getrokken. Terwijl daar. Die Goliath staat in zijn volle wapenrusting. Is zijn vonnis getekend? Laat ik eens zeggen. Ik lees. Ten dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. Je vonnis is al geveld. O, mijn onbekeerde medereiziger, Je valt niet buiten God. Dan alleen op grond van je vijandschap en je opstand tegen de levende God. Buigt voor die waarheid, waar God alles is in en allen, waarin gewaakt wordt dat in het verlies de winst slecht. En wanneer de strijd hoog is en je misschien naar Gods huis gekomen bent, met de hoon en de spot van de vijanden. Ja, hij die aan de rechterhand Gods is, heeft het beloofd. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Amen. Heren. Het was een stukje uit het leven van David, de man naar uw hart. Een stukje dat afspeelde toen Saul nog koning was, maar David al gezalfd was. In een tijd dat hij zich toespitste naar dat strijdperk, schikt u o Israël om uw God te ontmoeten. Toen de vijandschap en alle bruutheid zich openbaarde. Toen de reuzen zich toonden. Als in onze tijd. De reuzen in politiek. De reuzen in het kerkelijke leven. Maar uw woord leed ons wat anders. U hebt een welbehagen in smaatheden. En in zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig en ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dat de ganse wereld weten dat Israël een God heeft. Grijf dat nu maar in, in de harten. Door beschaming, dat het een buigen geven voor u de God van hemel en aarde, maar ook tot een Stil vertroosten van uw kinderen. Dat u ze het vanavond in hun boezem influisteren. O, mijn volk, de ganse wereld zal weten dat je een God hebt. Dat hebben we vanavond gehoord. Nooit beschamende rotsteen. Uw ellendigen, gedenkt ons naar uw welbehagen. Maak het ook verder welbewaard en behoed ons over de wegen die we moeten gaan. Geef ieder de vrucht van de prediking, nadat u weet dat nodig is, behoeden, beschamend, vertroostend, leidend, verkwikkend. Heer, geeft de reinigende kracht van het bloed over het werk van vanavond. Laat dit eenvoudige herderswerk zijn reiniging bekomen in dat bloed dat reinigt van de zonde en ons met alle heerlijkheid uit Christus om Jezus Wel, Amen. We zingen 68, laatste vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Deze is er als God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. 17 van 68. heen in vrede van de zevende zee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des heilige geestes zijn met u allen. Amen.